12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, de rechter schort de aanstelling van Van Gaal bij Ajax op. Ouders die thuis een kind lesgeven moeten de Nederlandse taal beheersen... en actie van vrachtwagenchauffeurs op de snelwegen. Bolkenvelden, zonnige periode, aan de kust en enkele bui... dat is het beeld, stort ongeveer 8 graden. Vanavond en vannacht gaat het hard waaien. In het noordwestelijk kustgebied wordt de wind stormachtig... en morgenochtend is het dan onstuimig. Maar smiddags wordt het weer droger, minder wind... en het wordt morgen opnieuw een graad of 8. De voorzieningenrechter in Haarlem... heeft zojuist uitspraak gedaan in de zaak Kruif. En dat gaat dan over de aanstelling van Louis Vergaal, Denny Danny Blind en Martin Sturkenboom. Het, uh, de zaak draait om twee vergaderingen. U hoort de rechter. De oproeping van de, voor de vergadering van de Raad van Commissarissen van 16 november... dat is de eerste vergadering, is niet tijdig en niet op de juiste wijze gedaan. Het was toch al te laat om de voorgenomen benoeming van Van Gaal en Sturkenboom... tot leden van de hoofddirectie aan de agenda van de algemene vergadering... van aandeelhouders van hedenmiddag toe te voegen. Voor de vergadering van de Raad van Commissarissen van 25 november... zijn de commissarissen wel rechtsgeldig opgeroepen. Dat de heer Kruijf op 25 november niet aan de vergadering heeft willen deelnemen... dient voor zijn rekening te blijven. Er kan niet worden geoordeeld dat de op die vergadering genomen besluiten... niet op rechtsgeldige wijze tot stand zijn gekomen. Het op de vergadering van 25 november door de commissarissen genomen besluit tot bekrachtiging van het besluit tot benoeming van Sturkenboom en blind tot titulair directeur ad interim van de Vennootschap is dan ook rechtsgeldig genomen. In dit geding is niet komen vast te staan dat die aanstellingen op zich tot een strategiewijziging bij Ajax leiden. Dat was de voorzieningenrechter in Haarlem. Nou, chef voetbal van de NOS, Arno Vermeulen. Wat betekent dit nou voor die aanstelling, die benoeming van Van Gaal, Sturkenboom en Blind? Had je ook een makkelijkere vraag. Ja. Euh... Nou, het betekent in ieder geval dat we nog een, een, een tijd lang vooruit kunnen met alle speculaties daarover. Want uh, de vergadering die vanmiddag plaatsvindt van de aandeelhouders, die, die AVA-vergadering AVA, daar uh, staat het niet op de rol. Dat wisten we al. Er wordt dus geen besluit genomen. Er komt nu wel een nieuwe vergadering. Die moet binnen twee weken worden uitgeschreven. Het duurt zes tot zeven weken, dus zeg maar even eind februari. Uh, daar staat op de rol de toekomst van deze huidige uh, Raad van Commissarissen... en dus meteen of die contracten van Sturkenboom en Van Gaal wel worden geëffectueerd. Als die RVC wordt weggestuurd, kunnen ze dus ook meteen van Van Gaal uh, af. Uh, dus dat betekent niet wat de afgelopen maanden of weken nog het idee was... dat als de Raad van Commissarissen zou vertrekken... dat ze dan, de Club Ajax dan aan die contracten gebonden was. Maar dat weten we eigenlijk pas uh, eind februari. Dan komen de aandeelhouders weer bij elkaar. Dan staat het wel op de agenda. Dat is uh, vanmiddag niet zo in Amsterdam... waar ook de aandeelhouders dus bij elkaar zijn. En dan kunnen ze dus eventueel van die contracten af... en kunnen ze van de raad van commissarissen af. Dat is een, een, een belangrijk deel van het verhaal. Het gaat dus overal, vooral van gaal. Daarentegen dus, het contract van Danny Blind... is sowieso rechtsgeldig. Dat was geen voorgenomen contract... maar is een contract wat is ingegaan. Daarvan zegt de rechter dat is niet in uh, conflict... met de strategie uh, van, van Ajax. Zeg maar even de strategie... Kruif, er dus is geen wijziging van de strategie. Dus Blind kan gewoon als uh, uh, technisch directeur bij Ajax op dit moment uh, zijn werkzaamheden uh, blijven doen, of technisch manager. En dat is natuurlijk wel erg van belang, omdat juist Blind een functie nu inneemt, hè, die van technisch directeur. Waarvan Kruif zei: uh, die bestaat niet, die is in tegenspraak met wat wij willen, met uh, Jonk en Bergkamp, hoe wij de club willen leiden. Dus nou ja, dat is best een opvallende uitspraak. Ja, en uh, duidelijkheid, dus ergens in februari gaat het gebeuren. Mag Kruijf nou blij zijn met deze, deze uitspraak? Ja, je zou zeggen, verloren op het gebied van, van Blind. Uh, en of die wint ten aanzien van Van Gaal, weten we eind februari. Uh, hij werd toch al gefeliciteerd naar, deze, naar dit kort geding. Uh, ik denk eigenlijk dat het 50-50 is. Uh, want het is toch opvallend dat het contract van Danny Blind sowieso uh, door kan gaan. En hij die functie mag innemen bij Ajax. Arno Vermeulen, dankjewel voor je uitleg. Alexander Khan heeft gesolliciteerd... voor de functie van vicepresident van de Raad van State. Khan, die nu nog voorzitter is van de Sociaal Economische Raad... heeft een gesprek gehad met minister Opstelten... die zich bezighoudt met die benoeming. En het is nog onduidelijk of Rinojkan ook formeel is afgewezen. En dat zeggen allemaal bronnen... naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant. Alles wijst erop dat Piet Hein Donner... nu de minister van Binnenlandse Zaken... die prestigieuze baan bij de Raad van State gaat krijgen. Vrijdag komt het kabinet met de benoeming... van uh, wat de opvolger moet worden... van. Jake Willink en mogelijk volgt Lisbeth Spies dan Donner weer op als minister. In oktober is de Nederlandse export gekrompen. En dat is voor het eerst in twee jaar. Dat zijn cijfers die naar buiten gekomen zijn uh, van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Peter van Mulligen van het CBS is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Een krimp in de export, is dat een verrassing eigenlijk? Nee, het is eigenlijk helemaal in lijn met de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Het zat er eigenlijk al een beetje in. We zien de, al het hele jaar dat de exportgroei steeds kleiner is. In september was die zelfs nul. En in oktober zie je voor het eerst weer een krimp. Welke sectoren uh, kijken we dan vooral naar? Nou, we zien eigenlijk dat het bij alle ja, soorten van uh, export het minder gaat. Maar uh, waar we nu de duidelijkste minnen zien, dat is bij de olie en die olieproducten en bij de transportmiddelen. Ja, hoe komt dat? Nou, dat heeft vooral te maken met het feit dat uh, ja, de wereldeconomie nu wat, uh, wat hapert. In Europa zien we dat ook. De eurocrisis is daarvoor een groot gedeelte debet aan. De wereldhandel valt terug. En ja, als uh, kleine exportnatie zien we dat natuurlijk terug in onze eigen cijfers. Ja, de transportmiddelen, auto's en vrachtwagens is dat, hè? Dat klopt. Ja, ja, ja. De, de Europese crisis is dat dus, die uh, enorm zijn stempel gaat drukken. Dat kan dan ook, ja, als je die lijn door gaat trekken van de grafiek, dat kan dan nog wel even duren. Als we die grafiek doortrekken, ja, dan, dan kun je zo ver gaan als je wilt. Het is natuurlijk afwachten wat er gaat gebeuren. Dat weten we niet precies. Maar uh, ja, het is wel in lijn met de eerdere ontwikkelingen. Het is nog even afwachten hoe, hoe ver het zich, de, zich door doorzet. Ja, sombere berichten, meneer Mulligen. Ja. Ja, nou, het is niet anders. Ik dank u wel voor de uitleg. Goedemiddag. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Ouders die hun kinderen thuisonderwijs willen geven... Die moeten aantonen dat ze de Nederlands taal voldoende beheersen. Dit is een van de aanvullende maatregelen... die minister van Bijsterveld stelt aan het geven van thuisonderwijs. En de ouders moeten ook een plan van aanpak hebben... en daarover advies vragen aan een extern deskundige. De minister komt met die aanvullende voorwaarden nadat een grote groep ouders in Amsterdam had aangekondigd ontheffing voor het regulier onderwijs te zullen aanvragen. Dat gebeurde na sluiting van een islamitische school. De Kamer sprak zijn zorg uit over het recht op onderwijs dat ieder kind heeft, omdat er geen wettelijke plicht bestaat dat die kinderen ook vervangend onderwijs eh, wordt gegeven. Tussen 11 en 12 vanmorgen, dus aan het eind van de ochtend, hebben vrachtwagenchauffeurs langzaam gereden op de snelweg met een vaartje van 60 kilometer. Protesteerden ze tegen de inzet van goedkope Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs in het Nederlands wegtransport. Matthijs van der Wiel, die, staat er net te kijken op een viaduct bij knooppunt Emss. Hoe zag dat het afgelopen uur eruit op die snelweg, Matthijs beneden jou? Eerlijk gezegd, als je het niet had geweten. Had je het waarschijnlijk niet gezien? Nee, uh, Nederland is niet uh, pas, uh, massaal uh, tot stilstand gekomen het afgelopen uur. Uh, de meeste vrachtwagens die reden gewoon met een normale snelheid. En je moest goed opletten, dan zag je af en toe inderdaad wel één of twee vrachtwagens achter elkaar die dan langzamer reden. 60 waarschijnlijk. Ja, het valt meteen wel op als het uh, minder is dan de, de gebruikelijke snelheid. Maar dat waren er echt maar een paar. En de andere vrachtwagens die gingen daar waar mogelijk gewoon inhalen. Dus die hadden er ook geen last van. Het overige verkeer. Hier ook helemaal niet. Het heeft wat dat betreft, wat dat betreft geen grote indruk gemaakt, deze actie. De actie van de eigen rijders. Dat zijn de kleine transportbedrijven die klagen over Oost-Europese chauffeurs. En dan gaat het niet alleen om de arbeidsvoorwaarden en de lage lonen. Ze, ze kapen het werk weg, zeggen ze. Het zou ook over de veiligheid gaan, omdat die chauffeurs veel makkelijker een groot rijbewijs kunnen halen, een vrachtwagen rijbewijs. Nou ja, het is niet een heel breed gedragen actie. Dat bleek dus het afgelopen uur hier onder mij op de snelweg. En dat bleek ook af uh, vanochtend toen ik een aantal parkeerplaatsen langs de snelweg ben afgegaan om met chauffeurs te praten. Ik heb er veel gesproken en ik heb er eigenlijk geen enkele getroffen die ja zei op de vraag gaat u straks ook 60 rijden als protest. Nou, nee. Waarom niet? Ik ben je diep. Bent u het niet mee eens met de kritiek? Van... Jawel, jawel. Wel. Om dan langzamer te rijden dat vind ik een beetje overdreven. Nog om andere mensen met was te vallen. Ik vind dat niet nodig om andere mensen daarmee last te vallen. Is het geen bedreiging, de chauffeur uit Oost-Europa? Eigenlijk wel. Maar dan moeten ze die bedrijven aanpakken die er mee komen. En niet die mannen die ermee die rijden. Heeft u er zelf last van? Wij hebben er weinig last van. Dat nu toe. je weet het niet. Dat kan het zo veranderen. Ja. Ik hoor ook chauffeurs over de veiligheid. Dat ze niet goed zouden rijden. Merkt u dat? Ja, ze kunnen soms wel heel apart rijden, ja, Wat is ja. dat apart? Nou, slingeren, uh, zo de weg opschieten, op de vluchtstrook staan, uh, overal parkeren op de vluchtstrook. Ja, dat stort u wel? Dat stort me wel, ja. Maar dat is geen reden om 60 te gaan rijden? Van mij niet, nee. Ja, wat heb het van nut? Nou ja, duidelijk maken dat het uh, niet goed gaat. Dan moeten ze de boel dicht houden. Maar bent u het er mee eens? En enkel wel. Want alles wat je tegenkomt, is tegenwoordig allemaal uit de auto aan. Kunt dus, uh... u dat zien aan de reistel ook? Want daar hebben ze het over. Ik uh, van de week een uh, trage ongeluk voor mezelf. Wat gebeurde? Er ging er eentje gewoon midden op de snelweg stilstaan om te kijken of je die afstand moest hebben. En wat voor nummerbord was het? Nou, een Litouwer of een Bulgaar, ik weet het niet meer eens meer. Niet aan de regels houden of uh, andere ja, gekke dingen, ik maar zeggen. dat gebeurt overal. Dus ik zal niet zeggen dat het altijd aan, uh, aan het land van herkomst ligt. Nou, ik vind het flauwe aan de opdrachtgevers. De chauffeurs kunnen niks aan doen, bedoelt u? Nee. Het is niet aan ons om daar uh, over te oordelen, toch? Om naar 60 te gaan rijden, nee. Daar bereik je niks mee, toch? Alleen maar uh, meer uh, haat tegen de chauffeurs. Bijdrage, bijdrage over de truckersactie van Matthijs van de Wiel. Het verzamelde werk van historicus Lou de Jong... dat gisteren op internet werd gezet, dat is al niet meer te downloaden. De server kan het aantal downloadverzoeken niet aan. Het NIOT, dat het standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog... in Nederland op de site had gezet, heeft niet de geschikte apparatuur... om zoveel verzoeken te kunnen verwerken. Er wordt gezocht naar een oplossing en tot die tijd... is het werk van de Jong niet meer via internet te downloaden. De Jong schreef 18.000 pagina's over Nederland tijdens de bezetting. Zijn boeken verschenen tussen 1969 en 1991. Het is 11 over 12, we gaan naar de ANDW. René Passet. Met een file op de A4, Bergen op Zoom naar Antwerpen. Het heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. Tussen Bergen op Zoom Zuid en Hogerheide staat 3 kilometer. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De benoeming van Louis van Gaal is voorlopig opgeschort bij Ajax. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding... dat onder andere door Johan Cruijff was aangespannen. Ouders die hun kinderen thuis les willen geven... moeten aantonen dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen. En vrachtwagenchauffeurs hebben het afgelopen uur actie gevoerd... op snelwegen door langzamer te rijden. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Mijn vermogen zit in mijn bv voor mijn pensioen. En dat wordt beheerd door de bank.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, cameraman Erik Feiten is 50 keer in Afghanistan geweest. Gisteren kwam hij weer even terug in Nederland en zometeen praten we met hem. In het mediaforum RTL-presentator Peter van Zadelhoff en tv-deskundige Bert van der Veer. Het gaat onder meer over hoe de media in Engeland berichten over de eurotop. Want dat gaat vaak weer op klassiek Britse wijze. Hier in Brussel people are uit het gebouw, the in de zon en sunshine wat hun persoonlijke toekomst zijn, wat in de meeste most betekent dat ze naar bed gaan, tenminste voor een uur of zo. So.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 We beginnen met het medianieuws van vandaag. Brenno de Winter is door Vila Media uitgeroepen tot journalist van het jaar. De freelance ICT-journalist kraakte de OV-chipkaart... en legde onveiligheid bij overheidswebsites bloot. De jury roemt de Winters volharding... en vindt het bijzonder hoe hij maatschappelijke thema's op de kaart heeft weten te zetten. Zelf is de Winter blij dat hij met zijn werk duidelijk heeft kunnen maken... dat falende ICT-veiligheid over mensenlevens kan gaan. Op dit moment is in de Tweede Kamer het omroepdebat bezig. Al bekend was natuurlijk dat er meerdere fusies ontstaan. Bijvoorbeeld tussen NCRV en KRO. Maar nieuw is dat de PvdA voorstelt om de C-omroep opnieuw in te voeren. Woordvoerder Martijn van Dam legt op Twitter uit... dat zo'n nieuwe kleine omroep de plek van een oude omroep moet overnemen. Ik trek eerst een noodrem. Dan sla ik hier het glas in van de noodknop deurbediening. Druk ik die knop en dan spring ik eruit... Dat was Nicolette Kluiver van BNN, die aan de noodrem trok voor een tv-item. Als het aan de CDA ligt, dan betalen presentatoren zulke boetes voor het aan uit eigen zak. Omroepsubsidies mogen van Kamerlid Havenkamp niet meer worden gebruikt om boetes te betalen. Die zijn geschreven vanwege trekken dus aan de noodrem of het rammen van een flitspaal voor een item. Aan de telefoon is Patrick Lodiers, voorzitter van BNN, de omroep met een abonnement op dit soort boetes. Uh, Patrick, wat vind je van het plan? Een, een bijzonder goedemiddag. Dat wij een abonnement erop hebben, vind raar gesteld. Nou, volgens mij begon het uh, ooit met ba het... Patrick, volgens mij begon het toch ooit met Bart de Graaf die een steen door de ruit een ruit uh, van een tankstation gooide? Ja, inderdaad. En uh, dat is ook zo. Wij houden van, bij BNM van scherpe programmering. En dat zit niet alleen in het item wat je net hoorde, uit voor Before You Die, maar scherpe programmering zit ook in over de lijk, of uh, je zal het maar hebben. Ja, dat weet ja, ik En dan balanceer je soms uh, op de grens en soms ga je er helaas over, maar ja, je moet. Uh, je moet scherp blijven nog meer. Maar die Havenkamp van het CDA die zegt: als je een koerier van TNT, hè, als die een verkeersovertreding maakt, moet hij het ook zelf betalen. Uh, ja, en daarom uh, vinden wij uh, dat wij soms als wij een programma maken. dat op het van de steden is. Uh, dat uh, de toch dat niet hoeven te doen. Maar dan zullen wij uh, dat blijven steunen. En je vindt ook dat daar gewoon subsidiegeld voor aangewend mag worden? Nou ja, kijk, uh, een ander voorbeeld wat we gegeven was uh, het. Uh, grauwe oortje dat wij Albert verlinden hebben afgeluisterd. En daar hebben wij ook een boete voor gekregen. Maar daar had wel degelijk een maatschappelijk impact. Namelijk, hoe ver mag je gaan uh, uh, wat betreft privacy? Wij wilden iets aantonen. Ja. En ja, dan loopt je kans dat je boete oploopt. Ja. Maar nog even terug naar de vraag. Hè? Want die, die CDA die zegt van het mag niet van subsidiegeld. Hè, wat we met z'n allen betalen. Hij vindt het wel prima als het vanuit de contributie van leden wordt betaald. Nou, je moet altijd kijken naar wat is het programma inhoudelijk. En uh, ja, met het voorbeeld van aan de noodrem trekken, ja, dat was een beetje katkwaad uh, uithalen. Maar uh, soms zijn er zaken die echt vanuit het programma-idee komen. Dus dan moet je dat ook kijken of, je dat, uh, ja, of dat wel bij de prestatie moet liggen, nee. deze boete. Als, als ik je zo beluister, dan uh, word je er niet echt warm of koud van, hè? Nou ja, ik weet heel goed dat, uh, wat de discussie is op dit moment... Maar ik vind, ja, BNN is scherpe programmering. En dat zit niet alleen in Try Before You Die, maar dat zit ook in andere programmering die we doen. We doen dat niet voor niks. BNN is niet voor niks uh, op die manier toegetreden. Je noemde het zelf ook maar te met de steen door de ruit. Ja, uh, het hoort een beetje bij BNN. Ja. En de ene boete is terecht en de andere is niet terecht. Uh, en ja, dat zeg ik, als je op een scherpe lijn loopt, zal er misschien ja. vanaf. Dat is niet de bedoeling. We pa proberen het goed te houden. Patrick, dank je dat je even aan de telefoon wilde komen. Oké, okay, hartelijk groeten. Hoi, hoi. hoi, Patrick Lodiers was dat. De BBC is in verlegenheid gebracht door deze documentaire. Ga mee op een fascinerende ontdekkingsreis door de koudste gebieden op aarde. Ontdek de magische wereld van de pooldieren onder- en boven water, Alsof je er zelf bij bent. Dat is het was het veel bekeken Frozen Planet. Deze natuurdocumentaire heeft één scène opgenomen in een Duitse dierentuin... in plaats van in het wild... De BBC bekende tegen de Daily Mail dat het niet mogelijk was om de bevalling van een ijzerbeer op de Noordpool zelf te filmen. Volgens de omroep is er ook geen sprake van misleiding, omdat niet benoemd wordt dat deze bevalling in het wild plaatsvond. Beelden uit de dierentuin zijn afgewisseld met beelden uit het wild. Vandaag is de zoveelste dag in de soap rond Ajax. De partijen staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. Maar er is ook een poging tot verzoening. Stop met vechten, start de verbinding. Dat is de titel van een commercial die vanavond eenmalig wordt uitgezonden. Ik zie uit beide kampen, zoals Johan Cruijff, Paul Reumer en Kei Molenaar geven elkaar een blauwe bal door en roepen op tot verbinding binnen Ajax. Dit is de blauwe bal van verbinding. De bal van verbinding, hè? Bal van verbinding is dat. Lekker balletje. Ik vind het een uh, fantastische initiatief. Dit is het ideale communicatiemiddel. Wat is het dat sport zo verbindt? Nou, omdat, het, uh, omdat je altijd met iets samen iets bezig bent, denk ik. En een sportteam, uh, daar ben je trots op en, uh, en dat is jouw groep. Deze voetballers willen dat het voetbal weer centraal staat. Deze bal. En die houden niet van zoveel gelul en zoveel geouwe honger. Voetballen, daar gaat het om. Deze spot is geïnitieerd door N. Samhout, een bureau dat vaker filmpjes maakt... waarin mensen elkaar een blauwe bal doorgeven als teken van verbindingen. Wilt u het filmpje zien? Ga dan naar onze Facebookpagina... facebook.com slash Lunch. En dan kunt u dan de hele clip bekijken. De stichting ZZP Nederland is boos op de media. In verschillende nieuwsrubrieken is volgens de stichting onjuist beeld geschetst dat veel ZZP'ers hun beroep moeten doen op de voedselbank. Johan Marink van ZZP Nederland. Onze grief houdt eigenlijk in dat uh, journalisten blijkbaar leuk vinden om steeds tranentrekkende programma's te maken die eigenlijk nergens op gebaseerd zijn. Met name over de armoede van de ZZP'ers. Dat ze uitgebreid massaal bij de voedselbank zouden lopen, blijkt gewoon helemaal nergens op te slaan eigenlijk. We hebben de voedselbank daarvoor gevraagd om daar een antwoord op te geven. Nou, er zijn in Nederland 23.000 gezinnen die gebruik maken van de voedselbank. En er zijn ook enkele ZZP'ers bij, volgens meneer Timmerman van de voedselbank. Morgen wordt de nieuwe journalistieke Glossy Park gelanceerd... met een spetterend feest in Paradiso. Aan de telefoon is een van de hoofdredacteuren, Leon van Donschot. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, hoofdredacteur, jarenlang ja. geschreven, popjournalist geweest... Uh, voor de ja, nieuwe revue. ZZP'er zelfs. ZZP'er. <laughs> maar je hoeft <laughs> nog niet naar de voedselbank, hè, Leon? Nee. <laughs> Oké. Okay. Nee. Wat, wat is dat voor blad? Park? Een journalistieke glossy, dat is het. Ja, maar dat zijn er zoveel. Oh ja, noem er eens één. Een. Precies. Dat is de eerste journalistieke glossy. Maar wat, wat leg eens uit, wat, wat staat erin dan allemaal? Grote verhalen, journalistiek, hele mooie fotografie. En ook uh, korte rubrieken over mode, lifestyle. Duty, uh, producten, maar uh, met een, uh, alles met een journalistieke hart. En wel voor mensen die uh, zin hebben om af en toe eens een mooi, heel groot verhaal te lezen. Met mooie fotografie. En daar hebben we heel veel tijd in gestoken en uh, ik ben er heel trots op. Ik las ergens dat het een soort printversie van de Wereld Draait Door of, of Paul Witteman is. Nou, nee, wat, nee dat is niet helemaal waar. Maar wat we zeker. Kijk, de Wereld Draait Door is wel een van de best gemaakte Nederlandse televisieprogramma's vind ik. En Wat ze bij de Wereld Draait Door heel goed hebben begrepen, is dat mensen in een korte tijd op een soort, ja, een soort ergens tussen entertainment en informatie inzittende manier willen worden bijgepraat. Nou, en volgens mij als je een blad maakt, anno 2011 moet je daar wel rekenschap van geven, dat mensen gewoon veel druk hebben, en even een soort snappy, kort, uh, willen worden bijgepraat, en even gewoon uh, iets heen willen bladeren, en een paar minuten wel bij willen zijn. Ja. Dat aan de ene kant, maar aan de andere kant heb je volgens mij ook een groep, Mensen die af en toe gewoon de tijd voor iets willen nemen. Die zich wel willen we onthaasten. Die even een mooi een groot verhaal willen lezen. Dus te, precies die twee dingen willen we met dit blad brengen: korte snapje dingen en een hele lange verhalen. Ja, maar, maar, ook, maar wel met grote namen. Anton Corbijn ja. zag ik, uh, Bruce Weber. Ja, Bruce Weber klopt. Ja, dat hoe zijn hoe wel, kom je aan dat, dat soort lijnen? Ja, door uh, heel veel tijd in te steken en uh, uh, vooral die mensen, en dat geldt ook voor de mensen die voor het blad schrijven, uh, te enthousiasmeren en te vertellen wat we wilden maken. Namelijk echt iets bijzonders en iets moois. En ja, ik zal niet zeggen dat dat uh, allemaal heel makkelijk is gegaan hè, om die mensen binnen te halen. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal gevallen voor uh, ons enthousiasme. Nou. Dus ik ben wel heel trots dat die jongens kan hebben dat die gewoon in ons eerste nummer staan. Ja, nou, nou vertel ik jou niks nieuws dat het uh, niet zo goed gaat in de bladenbusiness. Jullie hebben een oplage van 95.000. De Volkshand noemde dat uh, vanochtend even optimistisch als brutaal. Nou, ik ben graag optimistisch en ik ben graag brutaal. Maar, maar hoe denk je, het hoe denk je het te negatief. overleven? Nou ja, wat jij zegt is één kant van het verhaal. In Nederland, kijk, er is geen enkel land... Ik ben enorme tijdschriftenliefhebber. Dus overal ik ook kom in welk land van wereld ook. Ik loop altijd meteen een boekhandel in. En er is geen enkel land in de wereld... waar zoveel tijdschriften bestaan als Nederland. En dat betekent dat er gewoon tijdschriften heel veel bij komen. En dat betekent ook dat er tijdschriften... waar we even moeten stoppen. Maar er zijn tegenover elk voorbeeld van tijdschriften... die niet gered hebben. En ik, ik ben het met je eens. Er zijn er best veel de afgelopen jaren. Er staan ook tijdschriften die het wel heel goed doen. Zoals de Linda, Ze de meest succesvolle lanceringen van de afgelopen jaren. Psychologie makers in Happiness. Dat zijn allemaal bladen die heel duidelijk vanaf het begin af hebben geweten... wat ze wilden en voor wie ze dat blad maakten. Dus ik, als, ik, als ik niet dacht dat we dit gingen redden... als ik niet dacht, dacht, dacht dat hier ook mensen voor waren en adverterers... Ah, dan waren we hier natuurlijk nooit aan begonnen. Nee. We gaan het allemaal zien. Uh, succes en veel plezier op het feest ook, uh, natuurlijk, daar in Paradiso. Ja, ja, Leon Verdonschot, hoofdredacteur dus van Park, was dat. Lunch met Jurgen van den Berg. Cameraman Erik Veiten is net terug uit Afghanistan. Het was zijn vijftigste bezoek alweer. We hebben het helemaal bijgehouden, Erik. Jij zelf ook of niet, wist je het? Ja, ik heb, uh, ik heb het een beetje teruggekeken. En, uh, ik kan er misschien één of twee naast zitten, maar het moet er vijftig zijn. Ja, vijftig, maar wel sinds 9 november. Uh, nee, dat, dat is niet waar. Je bent net weer terug in Nederland sinds 9 november waarschijnlijk. Want over hoe, hoe, hoeveel, hoeveel, hoeveel jaren praten we dan? Dat je uh, daar tien jaar. Ja. Sinds uh, 2001, net na 9-11, zeg maar, ben ik uh, richting Pakistan gegaan. En tot het moment dat het mogelijk was om Afghanistan binnen te gaan... Uh, dat was mijn eerste keer. Heb je de situatie daar uh, mee zien veranderen? Ja, zeker. Het is echt wel veranderd in vergelijking met tien jaar geleden? Ja. ja kijk, in die eerste periode was het natuurlijk zo... dat er nog wel een soort van eu euforie was over dat de Taliban verdreven was. Uh, het, het, ik kan zeggen dat het toen wel minder gevaarlijk was uh, dan dat het, uh, dat het nu was. Dat het, dat het nu is. En ook voor, om te werken daar dus als, als cameraman in dit geval? Nou, het is altijd wel zo geweest hoor, dat je op je hoede moet zijn. Uh, Afghanistan is dat wat, wat, wat dat betreft wel een land waar je uh, toch wel in de gaten moet houden wie wie is en zo. En uh, je toch elke dag wel weer moet voorbereiden uh, voordat je op pad gaat. Ja, jij werkt uh, ook voor het NOS uh, ja. werkt de laatste tijd veel met, met, met Peter Tevelde. Um, is dat dan ook een, een bewuste keuze om met, met, met zo iemand uh, te gaan? Of, of heb, je daar nog, heb je daar nog zelf iets over te zeggen? Uh, ja, jawel. Ja, de, de, het is niet echt een keuze. Zoiets moet natuurlijk ook altijd een beetje groeien. Want je moet ook iemand natuurlijk ook wel een beetje leren kennen. Maar... Uh, zeker met het werken in dat soort gebieden uh, ja, moet je toch echt een team zijn. Op elkaar kunnen vertrouwen. En, uh, bijvoorbeeld met Peter en wat ik dus nu dus ook heb met Lucas, uh, Lucas Waagmeester. Ja, dat is de correspondent uh, uh, daar in die, die regio. regio, in die ja, regio. Uh, dit, dit was zijn tweede keer en ja dat klikt ook met hem. En uh, Voor hem is het natuurlijk allemaal nog erg nieuw en ja. een beetje aftasten. Maar ja. dat gaat goed en, en je moet echt een team vormen en uh, op elkaar kunnen vertrouwen. Bijna blind op elkaar kunnen vertrouwen. Ja, want Peter Tevel heeft natuurlijk veel meer in oorlogssituaties gezeten. Ja. Uh, die, die Lucas die kwam vanuit Zuid-Afrika, daar was hij de correspondent. En uh, ja, die moet dan ineens in zo'n gebied uh, werken. Uh, moet jij hem dan af en toe een beetje doorslepen met jouw ervaring? Nou, ik denk dat het ook wel de keuze geweest is van, uh, van het journaal... om, uh, om mij op, uh, op, op Afghanistan te houden, zeg maar, met Lucas omdat ik, ja, ik heb die tien jaar ervaring. En om hem dan een beetje wegwijs te maken daar, uh, ik denk dat dat wel helpt, ja. Mm -hmm. Kijk je er ook uh, puur professioneel naar? Of, of heb je ook nog iets van, uh, dat je ja, misschien wel een beetje van het land bent gaan houden ook met zijn mensen? Ja, zeker. Ja, dat, dat kan ook haast niet anders als je zo lang in die regio komt. Uh, het is ook wel een beetje een soort van haat-liefde verhouding, hoor. Wat je ontwikkelt met uh, zeker Afghanistan. Uh, het kan soms doodvermoeiend zijn. De mensen kunnen heel vermoeiend zijn. Alles ja, wij willen natuurlijk alles op onze manier. En dat moet je echt op het moment dat je daar binnenkomt, moet je een knop omdraaien en dat helemaal loslaten. Wij willen altijd alles snel. En daar ben je gewoon soms twee dagen aan het thee drinken voordat je iets voor elkaar krijgt. En dat kan wel eens frustrerend zijn. Maar ik heb daar een, uh, een hoop vrienden op gedaan ja, door de jaren heen. Mm. Je loopt toch met zo'n camera op je nek voortdurend. Ben je ook doelwit dan in, in die zin? Bedoel... Ja, zeker. Eh, journalisten zijn natuurlijk eh, door de jaren heen... ook een soort van target geworden eh, voor eh, verschillende groeperingen. Is het voor een aanslag? Is het voor eh, ontvoering? Uh, dus eh, ja, je valt op. En ja, dat probeer je dan ook wel zo min mogelijk euh, te doen. Uh, er zijn trucjes voor om... Uh, om, om, om, om je zo, zo onopvallend mogelijk daar te bewegen. Ja, in een borka gaan rondlopen Nou misschien. ja, het, het scheelt niet veel, maar je loopt wel in Afghaanse lokale ja, kleding rond. Ja. En niet, in, in, niet in Kabul bijvoorbeeld, dat, daar kun je gewoon ja. uh, redelijkerwijs je werk doen. Maar ik heb wel eens foto's van Arnold Karskens gezien, die ook veel in die gebieden komt. Die ja. laat dan inderdaad zijn baard helemaal staan en dat, dat doe je ook, dat ja. soort dingen. Ja, ja, zeker als je uh, in, naar de provincies toe gaat, zoals bijvoorbeeld Oerskan... waar ik nu ook de laatste keer weer, weer geweest ben... Uh, is het verstandig om dat te doen. Uh, kijk, ze zullen altijd blijven zien dat je een westerling bent. Al ik... Alhoewel ik vaak in het pasje werd aangesproken door de jaren heen als ik in die kleding je liep. Je ziet er een beetje donker uit. Ja, dat, haren, uh, ja, donkere ja. ogen. Dus, ja, ja. ja, dat is een, nog een leuke anekdote dat ik ooit in de, in de eetzaal van Kamp Holland... Uh, <laughs> snel, snel de lunch in mijn Afghaanse kleding uh, wou nuttigen. <laughs> dat een Afghaanse tolk naar mij toe kwam om me te waarschuwen dat het eten niet halal was. Vijftig ja. uh. <laughs> ja. uh, keer daar geweest, wanneer ga je weer terug? Ja, dat weet je nooit. Het ligt natuurlijk ook altijd een beetje aan wat zich daar ontwikkelt. Maar ik heb het idee dat de NOS het toch ook wel wil blijven volgen. Ook na 2014, als daar iedereen weggaat? Dat is de vraag. Kijk, Afghanistan zal de komende tien jaar, laat ik wat noemen... zal toch zeker in het nieuws blijven. En Ik denk dat het nu een beetje leven is na 2014. Want ik vermoed dat er een hele hoop gaat veranderen. Eerlijk gezegd niet ten goede van Afghanistan... Uh, ik, ik ben daar niet echt optimistisch over. Maar uh, ik denk dat we het wel blijven volgen. Ja. Voorlopig eerst hier even de kerstdagen vieren. Ja, heerlijk. Goed. Leuk dat je hier even was. Erik Veit, een cameraman en veel dus in Afghanistan. Al vijftig keer is hij er geweest. En hij gaat daar nog wel een keer naar terug, denk ik. Uh, dan nog even terug naar dat nieuws wat we eerder uh, al melden Media nieuws. Brenno de Winter is door Villa Media uitgeroepen tot journalist van het jaar. Aan de telefoon een trotse winnaar. Brenno, goedemiddag Een hele goede middag. En heel veel gefeliciteerd ook. Ja, dankjewel. Ja, super. Um, even een, een echte sportvraag. Wat ging er door je heen toen je dat hoorde? Verbazing. Oh, toch wel. Van, van wat doe je nou? Even, zoiets meer. En ik, ik had hem niet zien aankomen. Ik was onderweg om uh, um een lezing te gaan geven. En gewoon druk met een verhaal wat ik nog aan het tikken was. En ik zat in een auto te typen. Ja, dan ben je gewoon daar helemaal niet mee bezig. Um, het lijkt erop dat jij eigenhandig de ICT-journalistiek op de kaart hebt gezet. Nou, ik heb daar wel een stuk aan bijgedragen, denk ik, ja. Dat, eh, dat, dat wel. Ik denk dat het ook bela maatschappelijk belangrijk genoeg is. En daarvoor ben ik ooit wel de journalistiek ingegaan... omdat ik het een ondergeschoven kindje vond. Um, we, we hebben daar straks een bericht voor gelezen met, met dit nieuwtje... en daar werd jij ook even in gequote. Um, Zelf is De Winter blij dat hij met zijn werk duidelijk heeft kunnen maken... dat falende ICT-veiligheid over mensenlevens kan gaan. Ik dacht, dat is, dat is nog wel even een stevige. Ja, en dat, maar dat, zo stevig is het ook. We hebben bij DigiNota natuurlijk gezien dat dissidenten werden afgeluisterd in, in Iran. Nou, dat doen ze niet omdat uh, ze bij de Iraanse overheid die mensen zo'n warm hart toedragen. En uh, we hebben ook gezien dat tot 14 keer toe de veiligheid van de staat in Nederland in het geding is geweest. Dan heb je het ook over een gevaar voor mensenlevens. Dus het gaat al lang niet meer over een website hacken en daar, daar wat anders op zetten of wat gegevens bij elkaar rapen. Ja. Nee, het kan veel ver verstrekkende gevolgen hebben. Ja. Dus het is wel belangrijk. En jij ervaart deze prijs ook echt als een steun? Want ik bedoel, je hebt justitie af en toe in je nek gehad. Ja, nou, ik heb zo, zo waar trouwens al van het Openbaar Ministerie een felicitatie oh. nu binnen. Um, maar uh, inderdaad, ik heb uh, voor de Overtjebka toen uh, justitie achter me gehad. En dat is gewoon voor, voor een freelancer heel erg bedreigend. Ja, nou goed. D dat is ook uiteindelijk in de minne geschikt, zou je kunnen zeggen. Um, wat is nou het, het, de scoop wat jou betreft uh, die het zelf het belangrijkst vindt van het afgelopen jaar? De chipkaart vond ik wel heel belangrijk, omdat daarmee opeens alles wat aan de camera was beloofd, als, als niet waar te boek stond. En ik vond ook wel de onthullingen rond de, de gemeentelijke beveiliging, die het toch wel fors liet afweten, die vond ik wel belangrijk. Ja. En dat waren een hele reeks scoops natuurlijk al rij. Ja. En dat totaalbeeld van een overheid die er nog heel hard aan moet trekken. Ja, dat, dat is gewoon belangrijk. Ja. Jij gaat gewoon door met je werk, zeker nu je deze prijs hebt gekregen. Dank We voor... zijn nog deze week scoops op de rol. Ja. Kijk, kan je een tipje van de sluier oplichten? Ja, dat gaat ook nog over certificaten en de beveiliging van de organisaties die die um, certificaten uitreiken. Goed, nou we blijven je volgen. Uh, dankjewel voor het aan de telefoon komen. Brenno de Winter is dat, door Villa Media dus uitgeroepen tot journalist van het jaar. Zom het in ons mediaforum, nu Jan van der Putten. Radio e. De benoeming van Louis van Gaal en interim-directeur Sturkenboom bij Ajax is opgeschort. De rechter in Haarlem heeft bepaald dat eerst de aandeelhouders zich over die benoeming moeten uitspreken. En dat gebeurt naar verwachting eind februari. De zaak was aangespannen door een groep rond Johan Cruijff.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 Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon, maar vooral langs de kust is er ook kans op een lokaal buitje. De westenwind is matig boven land tot krachtig aan zee en het wordt 7 graden in Groningen tot 9 in het zuiden. Vanavond draait de wind naar het zuiden en trekt flink aan. De wind wordt stormachtig langs de kust en in het hele land is er vannacht kans op zware windstoten. In de nacht volgt bovendien een flinke portie regen. De temperatuur ligt vanavond rond 5 graden en loopt opvallend genoeg in de nacht langzaam op. Morgen start onstuimig met veel wind en regen. In de middag zijn er losse buien en een paar opklaringen. De wind neemt iets af en draait naar het zuidwesten. Het wordt gemiddeld 9 graden. De rest van de week blijft het herfst met soms veel regen... en vooral tegen het weekend opnieuw veel wind. Met overdag een graad of 8 is het zacht voor de tijd van het jaar. ANWB verkeersinformatie: Er staan files op de A4, A58, Bergen-op-Zoom richting Antwerpen... tussen Bergen-op-Zoom en Hoger Heide, 3 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht... En op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd. Er staat file tussen knopen, de Nieuwe Meer en de rij Twee kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Bert van der Veer, regisseur en tv-deskundige. Uh, Peter van Zadelhoff is ook presentator bij RTL Nieuws. Bij RTL Z met name ook. Welkom uh, allebei. Um, even een inkijkje in hoe zoiets gaat, zo'n mediaforums. Morgens worden jullie gebeld door een van onze redacteuren. En dan worden er wat onderwerpen zo besproken. En dan wordt ook altijd nog even gevraagd, van, nou, heb je zelf nog iets? En Bert van der de vier kwam met de jurk van Dione de Graaf. Ja, heb je hem niet gezien, jurk? Ik heb, ik heb het zaterdag aan bij. Als mensen kunnen, raad ik ze aan om razendsnel naar de website te gaan. Want jullie regisseur heeft dat ongetwijfeld weer oh, in ik zie beeld. als er nu komen, ja? Uh, ik, ik vermoed dat het de jurk is die ze vanavond gaat dragen op het sportschaal. Ik mm. heb het niet helemaal. De, de audio werkte even niet hier bij de telefoon. Volgens mij, maar, ga, uh, volgens mij gaat het niet om de jurk, maar wat er valt toch? Uh, nou ja, uh, ik, ik, ben, ik hou van borsten. Uh, laat ik dat vooropstellen, Maar het is niet de bedoeling dat er allerlei plooien bij de oksels... en kijk wat er allemaal begint te zwabberen. Dus ik, ik verheug me enorm op het sportgale vandaag... maar ik hoop dat die jongen vanmiddag nog even tijd vindt... om een andere jurk aan te schaffen. En ja. uh, het heeft... Uh... De Leeuw niet de winsten opzichte van de winstelijke. Er nee. staat iets opgeleverd. Want hij heeft uh, de zaterdagavond toch weer verloren. In dus de sinterklaas had hij nog bijna anderhalf miljoen kijkers. Dat is wel het... heel nipt, hoor trouwens. Ik geloof dat het iets van 60.000 kijkersverschil was. Dus het, Je kan er ook nog een soort van marge op loslaten. Het is wel heel dat voorzichtig is, zijn uh... wat Joffrey Paul de Leeuw zegt, geloof ik. Ja, ja, ik ja, ja, je het moet je heel ligt wel Maar jullie ja. werken allebei niet bij de Vara, dus dat scheelt. Ja. Uh, laten we het hebben over dat Magazine. We hadden net Leon Verdonskop, de hoofdredacteur. Een van de twee hoofdredacteuren aan, aan de lijn. Uh, in de traditie van Vanity Fair moet het zijn, een Esquire. Uh, ben jij een potentie? potentiële lezer, Peter, denk je? Nou, als ik zo hoor. Wat mij niet helemaal duidelijk werd... uit zijn omschrijving, ik haalde er een beetje uit... dat hij eigenlijk op, op twee doelgroepen mikt. Uh, het moet uh, korte snappy zijn... maar ook met, met hele lange verhalen. Ik kwam altijd af of je dat in één blad kunt verenigen. Maar op zich is het heel goed natuurlijk... dat men weer probeert een nieuw blad te maken. Hij zei het zelf ook al, Nederland is het land met geloof ik, de meeste bladen... En het hoort er gewoon ook bij. Er komen steeds weer nieuwe bladen en de verdwijnen weer bladen. Creatieve destructie noem je dat in de economie. Ja. <laughs> en iedereen hoopt natuurlijk een soort nieuwe Linda te maken. Een nieuwe ja, Linda. Ja, wat ook vrij snappy is. Ik schrok wel even want ik had vanochtend toen ik dat las in de volkskrant. had ik dacht: hé, het is een blad waar ik echt zin in heb. En toen interviewde jij net, Leon. En toen waren de woorden snappy en lifestyle. Waar ik eventjes enorm van schrok, want het is. Bladen als Esquire uh, bijvoorbeeld, die, daar ben ik op een gegeven moment echt mee opgehouden... vanwege modereportages waar je uh, in driedelig pak uh, geklede zakenmannen achter een bureau zag zitten... en hun secretaresse in lingerie over het bureau gedrapeerd. En je hebt en liever ik, de jurk van die Nou ja, Ik heb liever helemaal wat dat betreft niks in bladen. Ik, ik, hou, ik hou gewoon van goede verhalen en ik hoop dat ze daar heel veel van gaan brengen. 95.000 exemplaren, uh, daar beginnen ze mee. Dat is best wel ambitieus. Ja, maar dat is ook wel een beetje strategie natuurlijk. Op het moment dat je hoge stapels ziet liggen... dat heb je ook met bestsellers. Uh, ga maar eens kijken bij Scheltenaar in Amsterdam. Dan denk je, oh, wacht even, er liggen zoveel boeken. Ja, En als je zegt, we, we beginnen voorzichtig met een oplage van 10.000... dan adverteerde je de adverteerder ook niet over de streep. Nee, dus dat werkt nee. ook niet. Nou, we geven het een kans. Park heet het uh, dus. Um, dan um, willen we het hebben over die ontvoerde Nederlander in uh, Mali. De ontvoerders hebben foto's van uh, hun slachtoffers gemaakt. Er zijn nog meer uh, mannen daar gekidnapt. Uh, die zijn ook openbaar gemaakt en zijn ook in de Nederlandse media verschenen. Sommigen media hebben op de foto de gezichten onherkenbaar gemaakt, anderen weer niet. Wat, heeft de Wat hebben jullie gedaan nou, ik, ben We hebben, ik heb er even even nagevraagd, bij ons waren ze herkenbaar in beeld. Dat wil zeggen, het was een uh, kort bericht, uh, dus je ziet die foto, daarop zie je de gezichten niet heel duidelijk, omdat het niet een hele heldere foto is, maar ze waren niet geblurred als je dat bedoelt. Ja, ik zag, uh, ik heb bijvoorbeeld Volkshand gezien zaterdag, daar ja. stond hij uh, wel gewoon open en bloot in. Wat ga jij? Ja, ik, ik zie niet in waarom niet, eerlijk gezegd. Het uh, enige argument, zoals je zei, s ochtends wordt er gebeld met de, de gasten van dit programma. Dus ik, ik heb daar even over na kunnen denken. Het enige argument dat je kan bedenken is dat als die man weer vrijkomt, dat hij dan op straat wordt aangesproken. Maar dat lijkt me nou ook weer niet zo vrij. Uh, ik begrijp dat die, die vrouw van deze man een oproep juist ja. heeft gedaan aan de media om die foto's niet te plaatsen, of om sowieso er niet in te duiken. Ja. En, laten we zeggen, de diplomatie, de stille diplomatie een kans te geven. Ja, maar ik vind dat je als nieuwsmedium daar toch wel een eigen afweging te maken hebt of je dat doet of niet. Ik begrijp dat... NOS-journaal hem geblurred heeft uh, laten zien. Ik heb bij ons gevraagd... dat hadden wij misschien ook wel uh, willen doen. Maar dat bericht dat die vrouw daarom uh, verzocht... dat, uh, dat uh, hebben we denk ik over het hoofd gezien. het heeft ons niet bereikt. Maar je moet er wel een eigen afweging in maken... of je dat doet of niet. Je moet ja, het maakt, dat, maakt dat nog iets uit dat die, die mevrouw dat heeft gevraagd? Nou, het verzoek van die mevrouw was tweeledig, begreep ik. Aan de ene kant uh, zo weinig mogelijk publiciteit... maar ook vooral zelf niet lastig gevallen worden. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk wel een issue. Ik vind... Ik kan niet de argumenten zo goed op een rij krijgen. waarom je zo'n foto niet scherp en helder zou kunnen zien. Ik kan wel heel goed begrijpen dat zo iemand er goed gek van wordt. Uh, dat je door alle media en alle talkshows. en alle actualiteitenrubrieken. gek gebeld wordt. Uh, en uh, ik weet dat in het afgelopen jaar. Uh, Talita van Son, kun je herinneren? Libië. Uh, de zo'n Gaddafi. Dat hij op een gegeven moment. Nog model. Bij een, die heeft nog wel eens bij een advocaat uh, geïnformeerd. of ze niet voor stalking. de volledige media kon vervolgen. Ja, ja. ja Peter, er zit nog een ander element aan. natuurlijk, van die ontvoerders. die. die die brengen die foto's natuurlijk uit uh, omdat ze publiciteit willen. Dus ja. in feite werk je daar dan ook aan mee natuurlijk. Ja, maar je, je moet je altijd afvragen, uh, is dit nieuws? Uh, en dat is uiteindelijk de enige afweging die je maakt als, als redactie. En als je daarmee niet rechtstreeks het leven van die ontvoerde man in gevaar brengt... en ik zie niet in hoe je dat maar, zou dat doen door die foto hier af te drukken... want die ontvoerders, die weten om wie het gaat. Die, die hebben hem namelijk... Die hebben uh, verspreid. Uh, ja, ja, je hebben A, de foto verspreid en B, de man gegijzeld. Dus ik zie niet 1, 2, 3 in hoe je hiermee het gevaar... Uh, uh, het leven uh, uh, van de, de ontvoerde man in gevaar kunnen brengen. Dus als redactie heb je daar een eigen, eigen afweging te maken. De en enige terughoudendheid is natuurlijk wel gepast. Ik bedoel, er zullen ongetwijfeld uh, diplomaten mee bezig zijn. Uh, de, de mensen van zijn bedrijf, uh, losgeld, gedoe, gedoe, gedoe. Ja, laten we hopen dat de goede man voor kerstmis ja. thuis is. Hè. De EU-top heeft voor onenigheid gezorgd binnen de Britse coalitie. Premier Cameron heeft een veto uitgesproken op bepaalde plannen. De vicepremier is het uh, niet met hem eens. De Britse pers springt er natuurlijk bovenop. Uh, Peter van Zaarlof, hoe kijk je aan tegen wat daar is gebeurd? Ik vond de kop en de sun vooral heel mooi. Up, up yours. Zonder, ja, yours gewoon, was dan uh, EU-RS. is weer zo goed voor die Engels. En ja. dat is natuurlijk wel het hele lastige in het hele euro dossier. Dat de, de one-liners um, tegen steun aan Griekenland. De one-liners tegen de euro doen het altijd veel beter dan de betogen die je hebt om wel steun aan Griekenland mm -hmm. te geven. Of om voor de euro te zijn. Um, en dat maakt het wel heel lastig om uh, uh, de publieke opinie te beïnvloeden voor de mensen die voor het behouden van de euro voor Griekenland in de euro zijn. Nou, is het wel een beetje evenwichtig, Bert, voor, voor zover je dat hebt kunnen zien op een afstand? Uh, dus ook, het is ook... inderdaad wel op een afstand dit. Maar ik denk, ik denk dat de Engelse pers zich sowieso niet erg onderscheidt in evenwichtigheid. Uh, die nemen duidelijke standpunten in. We maken ons in Nederland druk om het feit dat de telegraaf nogal voor kruif is. Maar dan moet je in Engeland gewoon en dan weet je echt wie waar voor en wie waar tegen is. Maar ik vind dat ook helemaal geen slechte zaak. Ik vind het wel goed dat je, dat, dat je gewoon van je krant weet aan welke kant ze staat... Ja, maar ben jij zegt ook voor, voor een politicus is het ook moeilijk om, om laten we zeggen, voor die, uh, voor die hele euro en, de, en de Europa te zijn. Het is makkelijker om het nou, te, te zijn. kan al, bang al, Als het worden. gaat om, om, om, om stemmen winnen. Kijk, een online er als geen set naar de Grieken, is natuurlijk een hele. Uh, goede, pakkende one-liner. Nee. Um, en als je daar tegenover uh, wil zetten... waarom er wel geld naar de Grieken moet... dan heb je dat niet zo in dus drie woorden die nee. uh, verwoord. Dan moet je uitleggen... nee, is verstandig dat we die nu geld gaan geven. Want als ja. we ze ge geen geld geven... dan heb je een domino-effect. En dan gaat het ons uiteindelijk nog veel meer geld kosten. Ja, je ziet het al. Dan ben ik al vier, vijf zinnen uh, ja. verder. Ja. En die is lang niet zo mooi als de one-liner... geen cent naar de Grieken. Nee. Dus dat is in de communicatie zal dat altijd moeilijk blijven, die voorstanders. Ja. ja. Maar ik vind ook wel dat de voorstanders... het misschien zichzelf wat makkelijker of wat, uh, uh, uh, wat traag geweest zijn in het reageren. Hoor. Als je met name ziet in het bedrijfsleven... ik geloof dat je vorige week pas een brief zag... van uh, de bestuursvoorzitters van grote bedrijven... waarin ze zeiden, nee, die euro is echt heel belangrijk. Dat leek me wel wat rijkelijk laat... Goed. Uh, straks in Stand.nl gaan we doorpraten over die uh, kwestie uh, met het Verenigd Koninkrijk. Want uh, uh, nou ja, die stelling gaat daar in ieder geval ook over. Documentaire serie Frozen Planet van de BBC. Uh, daar blijven we toch nog een beetje in Engeland. <tie> het is een beetje ophef ontstaan, want een opvallende scène blijkt in scène te zijn gezet. De geboorte van twee ijsbeertjes is namelijk in een Duitse dierentuin gefilmd. Met sneeuw ook nog eens een keer in plaats van op de Noordpool. Uh, Bed van de veer. Wat, wat vind je daarvan? Kan dat of niet? Kun je een bevalling in een scène zetten? Dat vind ik op zich al heel. Ja, dat dat ze, hebben, dan ze, met... hebben, ze hebben in ieder geval gesuggereerd dat hij van een andere plek uh, plaatsvond dan ja, uh, wat, wat we in geval, zagen. In een dierentuin ja. met nepsteen. Weet je, ik ben altijd wel een beetje blij met dit soort dingen. Kijk, je kunt, je kunt zes dagen in een oerwoud gaan liggen en wachten tot een krokodil een antilope te pakken krijgt. Je kunt ook zorgen dat die antilope net buiten de camera <laughs> zichtbaar met een pootje aan een tak vastzit. Kijk, voor, kun je herinneren? Vorige week hadden we die, uh, die, dat YouTube filmpje met uh, die hond die op de snelweg werd aangereden. Heb je gezien? Was Benton weer? Of en nee, nee, dat was niet Bent. Een hond werd op de snelweg aangereden. Niet één, maar twee keer. En vervolgens kwam er een andere hond die hem uh, in de berm sleept. Dat ja, nou, ja. was echt ontroerend. En allerlei mensen, ook op, bij, bij Facebook, zagen daar echt een diepere kerstgedachte in. En ik denk... Fake, denk ik. Ja. ja, en dat vind ik wel goed. Dat, je, dat die, dat die media consument gewoon een beetje met wantrouwen die, die, die televisie en die media blijft. Uh, maar hadden beschouwen. ze erbij uh, moeten zeggen bij de BBC? Ja, ze hadden het in ieder geval in de aftiteling misschien wel eventjes moet, moeten melden. Het is natuurlijk wel een beetje een smet op de naam van de grote David Attenborough. En het is de tweede keer in zijn carrière dat het hem overkomt, heb ik begrepen. En uh, het zit in de vijfde aflevering die in Nederland nog moet worden uitgezonden. Dus wij kijken het in ieder geval wij weten, ogen. Wij weten, wij weten de ja. achtergrond in ieder geval. Ja, ik, maar... ik, ik vond het wel jammer. De EO uh, was net gestopt met het, met het eruit uh, verwijderen van gevoelige <laughs> scènes, dan krijg je dit. <laughs> ja. ja, maar toch is het wel... Want eigenlijk vind je dat het niet hoort bij zo'n David Attenborough. Die hoort dat eigenlijk niet te doen, Ja, toch? maar je, nou ja, je hoort... Misschien mag je het wel doen, maar je, je moet daar er, ergens, al is het in hele kleine lettertjes op de aftiteling, een vermelding van maken, zodat je ingedikt bent. Maar ik kan me tegelijkertijd ontzettend voorstellen... Het, het is ook duidelijk, dit, deze scène had niet in het wild gefilmd ja. kunnen worden, heb ik begrepen. Ik, ik geloof trouwens wel dat er iets staat van, de, van, een, van een tekst of die inmiddels een soort verantwoording, nou, maar ze hadden het misschien gewoon in het commentaar. Aan moeten zeggen. Uh, ergens, in ieder geval. Ja. Zo van, zo gaat het er in het echt ook. Ja. Maar dit is dan toevallig even... een ja, Toevallig moest je een aan denken, maar ja. dat was het niet geloofd. Nee? Ah. nee, die was er denk ik niet bij betrokken. Uh, want er zijn meer voorbeelden van, hè? het bekende voorbeeld in Nederland, André Haas dus met zijn documentaire, de scène waarin hij zijn vrouw een auto cadeau geeft. Die scène is een dag nadat het gebeurde, alsnog een keer gefilmd. Ja, maar dat gebeurt ook de hele tijd. Ik bedoel, als er, als er interviews gemaakt worden, Yvon Nie, of noem ze maar op, tegenshots waarin presentatoren knikken of de vraag nog een keer stellen, ja, dat dat is zelfs dus een uh, film, over, geloof ik, dat een verslaggever ja. nog even een traan produceert. Uh, ja, ook de ijsbeer in Oversembla schijnt niet echt te zijn... in die film van, ja. van Reinhard ja. Morgon, ik, <laughs> ik heb die film nog niet gezien. Ik geloof nou niet dat nou we nou ja, er ziet. Maar, goed, maar jaren geleden hadden we toch ook die verhalen van fotografen... die naar uh, Afrika gingen en, en, en, en uh, kinderen die daar al uh, ongeveer dood gingen van de honger... nog, nog werden uh, bijgesminkt om het nog mooier te maken, eigenlijk. Joegoslavië had je toch ook die uh, magere mannen achter het uh, prikkelgaas... waar je gewoon omheen kon lopen? Ja, het is natuurlijk aan de orde van de dag, gewoon ook in nieuwsfoto's die gefotoshopt worden. Ja, ja. Ja. Ja. Goed. Um, gezond dank. wantrouwen, daar zit het programma ook voor. Hè? Zeker. Zeker. Goed <laughs> dat we dat weer geleerd hebben vanmiddag. Dank voor jullie bijdrage. Dat waren um, Peter van Zadelhof. En Bert van der Veer. Uh, zometeen Rob Bosma, dat is onze kandidaat in de Nationale nieuwskunst. We beginnen aan een nieuwe week van die quiz... Wie wordt de nieuwskenner van deze week? En de Radio 1 cd van deze week is van Lorraine Vil. Dat is een uh, ja, gelegenheidsformatie uit Nederland. Um, eigenlijk ontstaan na aanleiding van een spel op Facebook. En er werken allerlei artiesten aan mee. Dit liedje bijvoorbeeld, dat is geschreven door Ilse de Lange en Berthof. En het wordt gezongen door Anneke van Giersbergen en Erik Nijmeijer. Lorraine Vil dus. Talk to me late last night. Try to talk me into giving up this fight. Devil disappeared with a broad daylight. Some deals Sam December Morning, dat was Lorraine Vildus van de Radio 1 CD van deze week. En dat album heet, You May Never Know What Happiness Is. Wie weet gaat hij dat wel ervaren. Rob Bosma uit Hollandse Rading. Hij is 52 jaar, hij is de eerste kandidaat deze week in de Nationale Nieuwsquiz. Welkom. Dankjewel. Een uh, breed scala aan uh, activiteiten zie ik hier. Trainer, coach in de communicatie, hobby's, hardlopen, koken en kunst in het algemeen. Italië, liefhebber. Waar zullen we het even over hebben? Uh, nou, gezien het weer, Italië. Ja, ja. ja. Ja, uh, want? Ja, Italië, mijn vrouw is iets half Italiaans. En mijn schoon familie woont in Italië. Wijd verspreid, dus ja. van het zuiden naar het noorden. En, en dat vertelt zij ook nog uh, recentelijk wel gewoon op feestjes en zo, dat ze uit Italië komen. En alle wat nee, nee, uit Nee, nee, nee, nee. Het, het is altijd zo dat ik altijd het verhaal het begin, omdat ik altijd wel iets, iets heb met Italië. Ik heb. Uh, ze zeggen les over Roberto Payer, dus directeur van Hilton. Hij is Italiaanse dan de Italianen en hij is ook dan de Amsterdammers. Ja, ja, en, ja. Uh, maar dan kijk je vrouw je vernietigd aan, van nou even niet over Italië. Nou, doe even normaal, kom ja, op. Okay. We zijn gewoon in Nederland. We zijn in Nederland en we gaan de quiz spelen. Eens kijken of je het nieuws een beetje gevolgd hebt, Rob. Um, ja. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Groepje Putina at vlasti! De Nationale Nieuwsquiz. In Moskou keren vooral jongeren zich tegen het bewind van premier Poetin. Poetin moet weten dat veel mensen niet met de politiek politics. En inderdaad, uit heel Rusland komen verhalen van onregelmatigheden. Zo mocht deze waarnemer de stembussen niet controleren. De urnen zijn al opgepakt, de ja, het was duidelijk. Het gaat over Rusland. Daar is gisteren geprotesteerd tegen de gang van zaken rond de verkiezingen. 4 december zijn die gehouden. Vraag 1. Wie heeft er opdracht gegeven voor een onderzoek naar fraude... tijdens die parlementsverkiezingen? Is dat met VDF? Ja, dat is goed. Hij heeft gezegd dat er geen nieuwe verkiezingen komen. Op internet zijn veel filmpjes te zien die wijzen op fraude. Vraag 2. Op wat voor opmerkelijke manier kondigde met VDF... dat onderzoek naar verkiezingsfraude aan? Hoe deed hij dat? Ik weet niet. Niet op de trampoline waarschijnlijk. Nee, hij deed het via Facebook. Oké. Okay. Ja. ja. Dat is toch wel opmerkelijk. Vraag drie dan. In de jaren negentig kwam een zekere Boris Yeltsin ook aan de macht door uh, demonstraties. In die tijd hield de Sovjet-Unie als staat op te bestaan. Hoe werd het daarna genoemd? Daar moet ik even passen. Sorry, weet niet. Weet je niet? Nee. Het Gos, kan je dat nog herinneren? Oh ja, Gos. Ja, het gemeene ja. best van onafhankelijke ja, staten. Ja. Gos. Uh, vraag 4 dan, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? De vraag is of het per saldo uh, voor de schatkisten ook heel veel geld zou kunnen opleveren. Dat geldt wel voor een aantal andere hervormingen... die tot nu toe ook uh, niet konden in deze constructie. Jan-Willem de Jager. We tellen de achternamen altijd mee, dus dat, daar word je gemat. Want het is Jan Kees de Jager. Jan Kees? Ja, Jan Kees. Okay. Maar de Jager is goed, minister ja. van Financiën. Hij was uh, gisteren te gast in Buitenhof... en reageerde op de beperking van de hypotheekrenteaftrek... als bezuinigingsmaatregel. Vraag 5. Voor de VVD is die hypotheekrenteaftrek altijd onbespreekbaar geweest. Welke partijprominent van die VVD... zei gisteren op tv dat zijn partij het toch bespreekbaar moet maken? Sorry. Nee, ik weet het niet. Uh, je hebt nee. niet de gokje uh, paraat, VVD-prominent? Nee, ook niet. Nee. Het was uh, Ed Nijpels. Ah. Die zat bij Eva Jinek op zondag. En volgens hem is de hypotheekrente aftrek als middel... om het eigen woningbezit te bevorderen zijn doel voorbijgeschoten. En hij vindt dus dat er wel over gepraat moet worden. Laatste vraag dan. Maximaal vier punten. Die kan je ook nog gebruiken. Uh, we zoeken uh, een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie bedoelen we hier? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Mijn voorvader was koning. 3. Om te weten waar ik woon, is het huisnummer al genoeg. 2. President Sarkozy weigert mij nog wel eens de hand te schudden. Is het Cameron? En dat is goed, want de laatste aanwijzing was geweest... mijn vicepresident Nick Clegg is boos... omdat ik mijn veto uitsprak tegen strengere Europese begrotingsregels. Hij is een afstammeling van Willem IV Hendrik... koning van het Verenigd Koninkrijk en de oom van koningin Victoria...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 Factor 4 hadden we gezegd, dus daarmee wordt zo meteen Nu 90 seconden de tijd, veel vragen. Als een antwoord niet duidelijk is, pas roepen. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Dan gaan we beginnen, komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke Franse ex-premier heeft zich gisteren kandidaat gesteld voor de presidentschap? Pas. De Philippine. Welke zangeres heeft gezegd dat ze de komende twee jaar geen nieuw album gaat maken? Pas. Adèle. Via welke opsporingsmethode is de vierjarige Rochard teruggevonden. Pas. Als ik die naam goed uitspreek. Amber Alert. <laughs> okay. Een TBS'er die na ja. een uh, onbegeleid verlof niet terugkeerde, werd dit weekend aangehouden in welk vervoersmiddel? Een tank. In een trein. Welke Britse opgeven krant heeft in totaal 803 mensen afgeluisterd? Pas. Dat is News of the World. Boze betogers hebben in Italië een kamp van welke rondtrekkend volk in brand gestoken? Oh, de Roma's? Ja, dat is goed. Uit welke plaats komt de 14-jarige Kelly, die zich had aangesloten bij de Franse Occupy-beweging? Oeh, permanent. Dat is goed. De boeken over de Tweede Wereldoorlog van welke schrijver zijn online gezet? Lodion. is goed. De leiding van welk politiekorps heeft zware kritiek gekregen? Rotterdam. Limburg-Zuid. Wat was de kleur van de code die het KNMI gisterochtend afgaf wegens gladheid? Uh, donker oranje. Geel. De Nederlandse hockeyers zijn in de Champions Trophy als hoeveelste geëindigd? Derde. Dat is goed. De premier van welk land is onverwacht opgestapt vanwege de aanleg van een goudmijn? Pas. Dat was Peru. Welke Heerenveen-speler scoorde zaterdag alle vijfde goals tegen Excelsior? Pas. Dat was Bas Dost. Bij een brand in een parkeergarage. In welke stad zijn dit weekend 25 appartementen ontruimd? Nou, pas ik maar ook maar. Dat was in Leiden. Welke okay. zelster heeft in Perth de wereldtitel veroverd in de Olympische laser-radiaal-klasse? Nee, geen hobby voor mij. Pas. <laughs> je weet alleen vragen over je hobby. Eh... Uh... Dat is maar het is een waarheid bouwmeester. Oké. Okay. Nou, ja, je moet het net weten. Ja. Uh, Rob, uh, dat zijn er vier. Maal vier is zestien. Oh, ik ben een sociaal iemand. Dus ik geef graag mensen de kans. <laughs> Jij vond het gewone prijzenpakket ook wel genoeg, eigenlijk. Ja. Daar komt het op neer. Nou, dat, dat komt je toe. Uh, twee kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en een lunchbox wow. uh, van dit programma. Daar kan je lekker Italiaanse broodjes in stoppen bijvoorbeeld. Dankjewel. Ik moet er wel even bij zeggen inderdaad, want jij bent op het echt op het allerlaatste moment gebeld. Omdat vanmorgen ben ik uh, onze kandidaat had bijna uit bed gebeld. Dus waarvoor ja. hulde? Misschien moet je gewoon over een tijdje nog eens een keer meedoen. Oké, okay. is goed. Uh, dank voor duur in ieder geval. Uh, over meedoen gesproken, als u uh, mee wilt doen aan die quiz, ga naar de site radio1.nl. Daar uh, staat een verkorte versie van die quiz, kunt u mee spelen. En als dat nou goed lukt, dan kunt u zich op die manier ook aanmelden voor de quiz. En dan zien we elkaar hier wellicht een keer in deze studio.